De politie ging met een arrestatieteam naar de flat van de man. Ook werd de omgeving afgezet. Uiteindelijk ging het arrestatieteam naar binnen en hield het de man aan. Die bleek inderdaad vuurwapens te hebben. Hoeveel en welke is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe de man uit Leidendorp aan de wapens is gekomen. De Griekse president Papoulias doet morgen een ultieme poging... om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. Papoulias praat morgen met de grote en de kleine partijen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken hun verplichtingen aan Europa moeten nakomen. Anders kunnen ze misschien beter uit de euro stappen. Ook de Duitse Centrale Bank waarschuwt dat de Grieken zich aan de bezuinigingsafspraken moeten houden. Als de Griekse president er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, gaan de Grieken waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS langs de lijn twee minuten over acht. We praten uitgebreid over het naderende EK. En ik had u beloofd na achter dat we ook nog even gingen kijken bij. Uh, de bekerfinale in Duitsland tussen Dortmund en Bayern. Dat gaan we ook doen met Roland van der de Gero. Goedenavond. Goedenavond. Mensen net begonnen, vol stadion in Berlijn. Kan vol me je je dat voorstellen? Stadion. Zeven minuten geleden. En de eerste kans voor Bayern is er al geweest. Voorzet van Laam. En dan lopen Rob en Gomez elkaar bij de eerste paal wat in de weg. Als die voorzet komt vanaf de rechterkant. Anders had wellicht ook die eerste goal er al in gezeten. Het is dus nog 0-0 in een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de Duitse competitie. Mooier kun je een finale niet hebben. Dortmund werd kampioen met 81 punten. Het Hoogste aantal punten van een Duitse kampioen ooit. En Bayern volgt op acht punten achterstand. Bayern dat natuurlijk nog wel een finale in het verschiet heeft volgende week. In het eigenstaat. ...in München tegen Chelsea. Dat zal wellicht van invloed zijn op deze wedstrijd. En uh, net zat ook tussen twee trainers... Heinkes en uh, Klopp... ...die uh, allebei nog nooit deze bokaal in de prijzenkast hebben mogen zetten. Een basisplaats dus voor uh, Arjen Robben bij Bayern München. En de eerste goal is er voor uh, Dortmund. En dat is dus razendsnel. Het is Kakawa, de Japans international, die het doelpunt maakt. En er gaat een, uh, toch wel een ja, moment van onachtzaamheid achterin... ...bij uh, Bayern München aan uh, vooraf. Uh, ja, zo krijgt Bayern dus al heel snel een kans. Maar is het na drie minuten met het Japanse doelpunt 1-0. Er leek eigenlijk helemaal niets aan de hand voor Bayern München. Dat uh, zag dat Dortmund wat kon combineren rond het eigen strafschopgebied. Het begint namelijk allemaal wel op, uh, op eigen helft. Met een, uh, ja, een combinatie. Bayern staat dan goed. Dan gaat de bal van achteruit lang richting uh, de rechterkant. Die kijken eventjes mee wat er nou uiteindelijk allemaal misgaat bij Bayern. Ja, er wordt uh, gewoon heel slecht verdedigd. En uiteindelijk wordt er een uh, diepe bal gegeven door Gustavo nog een keer aangeraakt. En dan komt de bal voor de voeten van Kakawa. En dan is het dus 1-0 voor Dortmund. Er gaat uh, van alles mis bij uh, Bayern München. Maar de wedstrijd is dus snel begonnen. Na vier minuten is het 1-0 voor Borussia Dortmund door een uh, Japanse international. Goed, nou, die is begonnen, die wedstrijd. <laughs> dat wordt nog wat uh, gedurende de avond. Uh, we blijven het volgen, dat mogen duidelijk zijn. Willem Vissers is hier van de volkskant. Koen Greven van NRC, Juri van de Busker van VI... en Valentijn Driessen van uh, de Telegraaf. We gaan zo de mening horen van Frank en Eze over Denemarken. Heel kort even een rondje. Willem Vissers, uh, gaan we winnen van Denemarken? Nou, in deze pool, als je die niet wint, dan krijg je het heel moeilijk. Goed, dat is duidelijk. Valentijn Driessen? Twee vingers in de neus. Goed zo, Juri? Ik betwijfel het. Mooi. Uh, Koen? Koen? Ja, daar gaan we van winnen. Die hebben nog steeds spelers als Kroondeli en Rommendaal en zo in de selectie zitten. Dus het lijkt ja. me geen probleem. Goed zo. We gaan dus even... Want Frank en deze, uh, is natuurlijk... Uh, mogen wij denen <coughs> kennen noemen. Uh, uh, Deen zelf ook natuurlijk. Zoals we allemaal weten. Ik vroeg hem eerder vanavond of hij een beetje een inschatting kan geven... Hoe sterk dit Den zelf dan is. Nou, ik, ik denk dat Denemarken... Is een goede ploeg. Vooral een ploeg die denkt... Van die vier uh, ploegen in de groep, dan is, het, uh, ja, dan zijn ze gewoon de de minste qua individuele klasse. Uh, maar ik bedoel met een met een coach uh, als Mornozen, die zit er heel lang bij. Ik vind dat hij uh, uh, echt een, een hele goede team samenstel kan. Dat, uh, en ze weten echt uh, precies wat ze moeten doen. En dat is tegelijk zo. Uh, iedere keer dat je denkt, nou nu kunnen ze dat niet. Dan kunnen ze het wel. Uh, ik bedoel, uh, ik denk dat de grote man in de elf zal de mode. is Ja. Maar goed, die zit aan de kant. Die kan ze er niet in schoppen. <lacht> Leg eens uit wat dan zijn kracht is. Hoe maakt hij daar dan zo'n sterk team van? Nou, ik, kijk. Uh, zijn filosofie is hij wil voetballen. Uh, weet je op zijn Nederlands? Hij speelt 4-3-3, hij speelt meestal met een punt naar voren, waar Nederland natuurlijk met een punt naar achteren speelt. Um, hij, um, uh, hij heeft nooit angst. Hij zegt, wij willen voetballen, we willen, we, we, we willen het spel bepalen. Uh, ze speelt de bal rond van achteruit, uh, via het middenveld naar voren. Uh, en, uh, en hij geeft hem veel vertrouwen. En uh, ik bedoel, dat is uh, natuurlijk heel belangrijk voor een, voor een, voor een speler en van een ploeg. Dat ze een gevoel hebben: ja, we kunnen iedereen op een goede dag verslaan. En dat hebben ze gedaan. Ik denk dat de goede, een hele goede uh, ik, uh, voorbeeld dat is, uh, dat is Portugal. Ik denk dat Portugal natuurlijk uh, qua speler, qua kwaliteit. Individueel dat zijn ze toch uh, stukken sterker dan Denemarken. Maar in de groep en over zoveel wedstrijden hebben Denemarken gewoon laten zien dat wij zijn de beste zijn. Mm. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Ik denk dat dat is natuurlijk de, de, de kracht. De kracht is dat ze heel veel geloof in zichzelf hebben. En dat ze als een, als een team, dat wijden ze ook, ze moeten ook als een team moeten ze spelen. Uh, en dat kunnen ze ook. Dus ze kunnen iedere, uh, iedere ploeg kunnen ze het moeilijk maken. Ja, denk je dat, het, dat ze, is het een beetje alles of niets wat ze, wat ze spelen? Nee, nee, dat, dat, dat, dat doen ze niet. Zij ze gaan op vanuit die natuurlijk de sterke van de tegen, tegenstanders. Um, en um, en dan, gaan ze, dan gaan ze, zoals ik zei, dan gaan ze, gaan ze natuurlijk op instellen. Maar ze gaan ook wel degelijk uit hun eigen kracht. Nou, wat willen ze? Uh, ze willen, zoals ik zei, van vanaf uh, gewoon spelen. Ze hebben denk ik, de, de as van het veld is, is uh, vrij goed. En uh, daar ligt ook die, die kwaliteit van de elftal, vind ik. Uh, de keeper. Uh, Sørensen is natuurlijk een hele oude bekende. Hij staat er heel lang in. Uh, heel veel ervaring. En, dus dat, uh, dat helpt mee. Uh, Dit zijn die twee verdedigers. Uh, vooral Daniel Akker. Heel vaak geblesseerd, uh, helaas. Maar ik vind een heel groot talent. En hij uh, heeft het ook uh, heel goed gedaan samen met Simon Kier, Die een, voor mij in. Ja, in, in, hele, in hele, uh, een hele kleurlo kleurloze, uh, kleurloze uh, seizoen uh, draait. Uh, ja. Vorig jaar heel slecht bij Wolfspoort. Um, en deze jaar speelt hij dan uh, beter bij Rome. Dus als hij die vorm vindt, dan zijn die twee ijzersterk achterin. Ja. Uh, op middenveld natuurlijk die quiz. Dat is heel goed voor, voor Moord ozen dat hij uh, van Kopenhagen naar Stuttgart is gegaan voor een veel sterke competitie. Dus hij moet een, een sleutel op middenveld. En dan uh, voorin natuurlijk met, uh, met uh, Eriksen achter de spitsen. En, uh, en met Ben Binda. En Ben, dat, dat, ja, dat ziet eruit dat hij, uh, dat hij die, die smaak te bakken gekregen heeft. Dat, uh, uh, natuurlijk vorig jaar uh, heeft hij gewisseld uh, of verhuurd van, uh, van Arsenal naar Sunderland. En hij is eigenlijk uh, de sleutelspeler, vind ik, in, in, uh, in de, in de Deense elftal. Uh, hij moet zorgen voor dat de goals gescoord wordt En uh, hij heeft ook graag. Uh, dus uh, hij kan de bal bij zich houden en, uh, en uh, ja, hij is toch een groot deel van, uh, van die succes. Uh, als Denemarken zullen we hebben, dan, dan komt er op zijn schouders neer. Denk je dat Denemarken van Nederland kan winnen? Ja, pff, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Uh, we moeten eerlijk erkennen als Denen dat uh, Nederland natuurlijk vieze... Uh, Kampioen uh, is van de wereld. Ja. Ja. Uh, heeft een ongelooflijk sterke reeks uh, neergezet in de eindelijk, eindelijk over, over die laatste jaren met Per uh, met, uh, met van Mawijk. Uh, uitstekende resultaten, veel, uh, veel individuele klassen. Maar je weet het nooit. Uh, kijk, Denemarken moet een ijzersterke sterke taak hebben en, en, uh, en, en, en, uh, en Nederland moet natuurlijk een zwakke. ...in zwakke hebben. En dan kan nou. alles gebeuren. Omdat, dat zoals je zei: de hele geeft ze niet verloren. Er is toch een ploeg die een beetje raar is. Als je de speler van spelers ziet, nee, dan kunnen ze niet bij lange na niet typen Nederland. Maar uh, met die, die, die geest die ze hebben en als ploeg. Ja, dan kunnen ze dus iedere ploeg iedere uh, lastig maken. En dat is de eerste wedstrijd, dat moet je ook niet vergeten. Ja. Iedereen nerveus, iedereen waar staan we allemaal. Iedereen fit. Dus, uh, dus, oh, uh, ja, precies. Dus iedereen ja. uh, en, en, en, en nerveus ook. En waar staan we in het in in toernooi? Uh, niemand wil verliezen, verliezen, dat is duidelijk, de eerste wedstrijd. Dus, uh, dus nee, Denemarken, maar voor mij is het nog steeds. Denemarken is uh, waarschijnlijk de uitzijde. Ik zie uh, duidelijk in dat Thuisland en Nederland die goede niet in de groep zijn. Dat was Frank Anezen over Denemarken. Hij zegt dus, ja, ze geloven heel erg in zichzelf en het is de eerste wedstrijd. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Ze zijn fit, maar misschien nog wat nerveus. We gaan even horen hoe de collega-journalisten hier in de studio daarover denken. Eerst even kijken naar die, uh, die bekerfinale. Is iedereen nog heel? Vooral Robben? Nou, Robben is wel heel, maar met uh, de keeper van uh, Borussia Dortmund gaat het een stuk slechter, Roman Weideveller. Die uh, is in aanraking gekomen met Mario Gomez. Het is 1-0 voor uh, Dortmund. Die snelle goal door uh, die uh, Japaner Kakawa. Maar uiteindelijk een, uh, een aanval van Bayern. Opgezet door uh, Arjen Robben. Balletje gegeven. Steekballetje het strafselgebied in. Aan de rechterkant op Mario Gomez. Dan komt die uh, Weideveller uit de goal. En ja, dan kan Gomez nog net de bal aanraken. Maar zit zitten goed bij. En dan raakt, denk ik, Gomez, de keeper van Dortmund... in de maagstreek of rond de ribben. Hij heeft een tijdje op zijn knieën gezeten. Even naar adem snakkend. Uh, vervolgens ja, maakte de indruk dat hij kotsmisselijk was. Vervolgens ging zijn shirt omhoog. En zag je wel een rode voetafdruk op zijn, uh, op zijn buik. Ja, het zorgt er dan ook voor dat het spel al geruime tijd stil ligt. En dat uh, de tweede doelman, Mitchell Langerak... Uh, niet te verwarren met Michel Langerak... die ooit bij AZ en Sparta speelde. Deze jongen komt uit Australië en heeft dus... Totaal... Ook geen verwantschap met deze voormalige Eredivisie-speler. Ja, die heeft al een warming-up gedaan. Maar het schijnt allemaal wel te gaan. Weidefeller staat inmiddels weer. Het spel ligt wel al drie, vier minuten stil. Dus het wordt een lange avond in Berlijn. Maar nou, dat is dus de gang van zaken. Het lijkt erop dat we toch met dezelfde elf wat betreft Dortmund doorgaan. Maar Dortmund München kent na bijna twaalf minuten een tussenstand van 1-0. En dan is de grote vraag, hoeveel internationals spelen er uh, uh, vanavond? Dat zijn er volgens mij heel veel. Heb je dat, als je dat niet paraat hebt, dan is het geen probleem. Dan laten we het even uitzoeken, Ronald. Nou, er staan er tien op het veld en er zitten er drie op de bank. Uh, qua Duitse internationals, hè. Dus uh, er spelen er drie bij Dortmund. En er uh, spelen er, uh, even kijken, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven bij uh, München. Ja, ja. Zit Bert er ook? Hm. Bed Wat voor Marwijk? Bed van Marwijk, dit, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat nee, heb ik duizenden... niet gezien, uh, Valentijn. Niet gezien. Nou, Koekie gaat er dan kijken. Hij <laughs> is een chauffeur. Dankjewel, eh... Uh... <laughs> Dankjewel Ronald, zometeen vanzelfsprekend meer. We hebben net Frank Arnezen gehoord, manager natuurlijk bij HSV. Zometeen horen we hem ook over Duitsland. Een paar dingen heb ik eruit gehaald. Hij zegt, ze moeten heel erg geloven in zichzelf om, om, om ver te kunnen komen. Om misschien iets te kunnen presteren. Volgens mij, in mijn beleving, als er één team is die in zichzelf kan geloven... dan is het Denemarken wel dat ze zich dat kunnen aanleren. Koen, Koen Nou ja, Goed, ze hebben het in 1992 bewezen dat ze als outsider konden winnen. Griekenland heeft dat in 2004 gedaan. Maar ik denk dat het vandaag de dag toch niet meer uh, gaat... dat je als zo'n outsider een toernooi echt kan winnen. Ze moeten eerst maar door die eerste ronde ook heen uh, komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij mindere kwaliteit hebben... dan Duitsland, Nederland en Portugal. Dus dan moeten ze het van hun teamgeest uh, hebben. Juris ja, van der Busk, is het een voordeel dat we eerst tegen uh, Denemarken moeten? Nou ja, ja, dat was op het WK ook eigenlijk wel een voordeel twee jaar geleden. Misschien hebben we dat allemaal nog zo op het netvlies staan... dat we dat nu ook zeggen dat het misschien wel lukt. Daarom zeg ik dat juist niet, omdat ik altijd wel van mening ben... dat als je heel veel verwacht van iets, dan gaat het vaak <kuggen> de andere kant op. En ik vind de Denen hebben één heel groot voordeel. Dat is toch een bepaalde onbevangenheid. Want iedereen ziet ze toch als de zwakke broeder van die groep. Nou, dat, dat doet denk ik wel iets met zo'n groep. En dan heb, je, dan heb je aan Denen wel mensen die daarmee om kunnen gaan. Ja. Dus uh, het zou best eens een keer... Een, een verrassende ploeg kunnen zijn. Misschien dat, uh, dat, uh, dat Nederland een keer tegenvalt... en dat Denemarken boven zichzelf uitstijgt. Ik sluit dat echt niet uit. Dus, dus wat dat betreft ben ik wat gematigder. Maar uh, ja, ik weet het niet. Valentin Driessen? Ja, Morten, ja, maar, maar, ja, oh, ja, Morten Olsen, dat wil ik even weten. Oh, ja, ja. Twaalf jaar geloof ik is hij al bondscoach. Ja. coach. Ja, nou, en ik hoor uh, nu dat Frank zegt... van uh, Morten Olsen gaat altijd uit van de sterkte van de tegenstander. Maar volgens mij moet je juist uitgaan van de zwakte van de tegenstander. Als je wil winnen. Nou, dat, dat doet hij dus niet. Dus... Ja, dan maak je geen kans. Ja, misschien sterkte, misschien die, bedoelde je dat ik wel te zeggen eigenlijk. Dat hij zich aanpassen. Ja, maar het is het natuurlijk wel heel iets anders. Ja, aanpassen. Maar je, dat, het is wel heel iets anders of je uitgaat van, uh, van Persie-Robben Snijder. of dat je uitgaat van uh, Matthijssen, Heitinga en uh, de nieuwe linksback. Kijk, en ik denk dat daar, daar ligt wel de crux. Als hij dat durft, dan zou dan zou Denemarken inderdaad een gevaarlijke tegenstander... voor het Nederland zelf te kunnen zijn. Maar zo zitten ze niet in elkaar. Niet dit Deense team en niet deze, deze bondscoach. Want dat heeft hij namelijk nog nooit gedaan. En nou, Willem? Nou ja, dat viel mij ook tegen. Dat ze heel erg defensief speelden tegen Nederland toen. Het was wel moeilijk. Kijk, ten eerste, we hebben het nu allemaal over Denemarken... maar die zijn wel boven Portugal geëindigd in de pool. Dus zo slecht zullen ze toch niet zijn. Tweeën gewonnen zelfs van Portugal. Ja, dus uh, Portugal moest die play-offs spelen. Denemarken niet, die waren er gewoon. Uh, die wedstrijd van Johannesburg uh, twee jaar geleden... duurde geloof ik tot de 60e minuut of de 55e minuut dat Nederland 1-0 maakte... met een eigen doelpunt van, uh, van Paulsen via Akker. Dus het ging allemaal heel moeizaam. Dus ik zou niet weten waarom het nu opeens heel makkelijk gaat. Ik bedoel, dat, dat, dat zie ik gewoon niet. Het is gewoon een... Uh, ja, die toplanden die aan de, aan, de, aan de EK meedoen, dat zijn gewoon geen slechte ploegen. En ik bedoel, ik vind Eriksen een geweldige speler. En die was twee jaar geleden was er net bij. En dit is nu toch een, een, een, een speler die een stuk verder is in zijn carrière al vind ik gewoon een goede speler. Die Bender is niet zo geweldige spits, maar toch wel. Uh, nou, hij kan af en toe wel eens een balletje inkopen. Dus ik vind het allemaal niet zo. Achter is een goede speler. Ze hebben er nog wel een paar. Ja, ik vind het niet heel logisch. We hebben veel dat meer goede spelers? Loopt. Nou ja, niet heel veel meer. Wij ja, hebben, wij ja, hebben natuurlijk. We hebben veel meer individuele kwaliteiten. Ja, ja, we hebben 60 vijf. minuten, dat, dat is, is logisch. Wij hebben vijf, zes spelers. Zij die, kunnen, 60 die... minuten kunnen ze minuten meelopen en daarna word je gek. Ja, maar kritiek. goed, als je nou in, in die 60 minuten dat je meeloopt... ...als je het vaarlijk een maakt en je komt er 1-0 voor... ...dan wordt het gewoon heel erg lastig. Ja, maar ja, in Zuid-Afrika zijn ze twee keer over de middenlijn geweest... ...in 90 minuten. Ja, Dat ja, ben ik met je eens. Als ze iets meer initiatief durven te nemen... ...dan hebben ze een kansje... En ik weet nog dat was het was op het EK al in 2000 speelde Nederland ook tegen Denemarken. De eerste helft was het bijna volstrekt gelijkwaardig. En de tweede helft werd opeens 1-2-3-0. Ja, maar die wedstrijden kan je toch niet meer nee, vergelijken. Die kun je niet meer vergelijken. 2000, nee, natuurlijk dus 12 niet. jaar geleden, man. Nee, Natuurlijk niet. Maar nu, het, het is wel een ploeg die, die, uh, die regelmatig ook regel, ver komt. In een toernooi. En, en, en uh, nou ja, ik zie het toch niet zo heel makkelijk in. Mijn vader, dan, die ja, denkt, vader van, denkt dat, nee, dat ja. we er zo overheen lopen. Maar, dat, ze ja, ja, willen, ik, gewoon... maar, ik bedoel, Willem Vissers hoeft alleen maar te zeggen... maar ze hebben wel met 2-1 gewonnen van Portugal. Ja, in de poolwedstrijden. Dat is heel iets anders dan op een toernooi spelen. Want Willem zegt, ja, ze komen altijd ver. Toch? En, dan vraag ik me af, nou, waar zijn ze ver gekomen ja, dan? Ja, regelmatig komen ze ver. Ja, ja dan overleven ze de eerste ronde en dan vliegen ze erna uit. Ja, maar goed, als ze nu de, de eerste ronde over, zou overleven... dan is er al wel één kans minder voor die andere drie. 2002, ja, dat 2002, is, zo. Mathematisch 2002, is dat, uh, klopt dat wel. 2002, 2002, 2002 ja, was tweede ronde? Diskunde. Tien jaar geleden. Ja, ja. vier jaar geleden waren ze er niet bij. Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Werkelijk, nee, niet bang. Waar, als, als je daar in Nederland bang, voelt, erg bang hoeft te zijn. Maar het is niet een uitgemaakte zaak dat je er zomaar even van Ik vind vaak dat journalisten te makkelijk de praten. De bal is rond. Over, uh, over het winnen van sportwedstrijden. als je misstap maakt tegen de Denen, dan ben je eigenlijk Dat is de enige waarheid als je die wedstrijd niet wint. Als je hem niet wint, krijg je het gewoon helemaal niet. Nee, maar mee. zelfs dat is onzin. Ja, maar <laughs> tegen Duitsland en Portugal is het toch wel de kans klein dat je die allebei wint. Dat kan en natuurlijk nog, ook. Ronald zegt net, er staan over de internationals op dit veld in, in Berlijn. Ja... Wie zegt mij dat die Duitsers zo kakelfris aan het EK beginnen? Dat is toch ook... Euzil heb ik tegen uh, uh, Bayern München in Madrid ook niet meer gezien. Ja, ik weet niet of dat wel de ploeg wordt uh, die het ja, jaar gelauwerd is. En ja, dan, ja, het is wel, je ziet het steeds vaker, die agenda wordt voller en voller. En zo'n eindtoernooi, dat is vaak niet meer om aan te zien. En dan, ja, dan, dan heb ik geen garantie meer dat al die landen die op papier zo fantastisch zijn, ook Nederland... Of het er allemaal nog wel uitkomt. Dus, dus ja, ik weet niet of Denemarken uh, de zwakke broeder van dit toernooi. Maar het gaat komt er doen. eerder uit bij landen die wel kwaliteit heb, hebben. Dat is waar, ja. En dan landen die wel. geen kwaliteit ja, hebben. Ja, of bij landen die gewoon rust hebben gehad. Ik bedoel, de kans is groter dat Spanje het wel weer oppakt uh, op dat toernooi dan, uh, dan Griekenland. Maar neem niet weg dat heel veel spelers of geblesseerd zijn of uitgeblust zijn. Ze ja, spelen nu zo'n beetje 60 wedstrijden per jaar. Dat is wel anders ja. dan een paar jaar geleden. En de top van het voetballen is misschien ook niet meer 28, maar tegenwoordig 425. Je ziet spelers boven de 30 doen bijna niet meer mee. Hè. Milan is misschien een uitzondering, maar kijk eens bij andere ploegen, ja. Chelsea. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ook op. in de finale. Maar ja, die hebben een selectie van 65 spelers. Nou, het punt is gewoon, het, het, wat het meest cruciale landentoer is, is het, het, het, vroeger was het waar de landen, waren de beste ploegen. En nu zijn clubteams de beste ploegen. Dat maakt het toernooi anders. Je moet er ook, vind ik, een beetje anders naar kijken. Ik bedoel, Barcelona is gewoon een beter elftal dan Spanje. Hoe goed wij Spanje ook vinden, maar Barcelona is beter. En, en, en Manchester City is beter dan het Engels elftal of zo. Dus uh, ploegen zijn gewoon. Je bent, clubs... het hmm? je bent al heel snel beter dan het ja, Engels elftal. Je bent al heel snel beter dan het Engels elftal. Ja, oké. Maar het Nederlands elftal tikt aan echt wel van de man. Nee, maar goed, ja. clubs zijn overal. Vooral in de grote landen hebben ze natuurlijk al die. door die concentratie van talent is dat clubvoetbal vaak gewoon veel beter. En ja, dus je te er zeker bij een dus dat dat dat is deel... ook een soort van. Uh, bron van vermaak, van nationalisme geworden. He, van één Europa, hier zijn we, nog een keer, zijn we nog een keer op onszelf. En ik vind het zelf altijd wel grappig... dat als die spelers dan allemaal terugkomen naar Nederland... dat ze dat, dat, dat Engeland gewoon, die al die spelers maar kopen... en die, die managers horen je altijd alleen maar roepen in de winterstop... Yes, I have to buy three new players. Nou, dan komt die voorzitter, die geeft weer 30 miljoen. gaat, gaat, gaat weer, hij uh, weer, weer drie de spelers bijkopen. Dat hij dan op, het, op die toernooi nooit gaat presteren. Dat vind ik altijd uitstekend. Ja. Dat vind ja. ik leuk. Een soort eerlijkheid in de wereld. Dat is Ik ga nu in een, ja. een heel andere manier ja. kijken... naar uh, de wedstrijd van Oranje tegen Bayern München. Hm. Nou ja, dat is natuurlijk een buitengewoon bizarre wedstrijd. Ik dat, dat, Bayern dat, München tikt dus eigenlijk Oranje van de mat binnenkort. Nee, want daar gaat, gaat niet iedereen spelen. Dat begrijp ah. ik natuurlijk ook wel. Ah, Oké, okay, goed. Uh, ja. du Duitsland werd al even genoemd. Uh, Frank Annezen, ik zei al, begin vanavond heb ik hem gebeld. En uh, toen gaf hij ook zijn mening over het Duitse team. Met name of, die nu, uh, of het Duitse team favoriet is in de pool. Nou, het uh, die, is... Die, dat samen met, de, met Nederland. Uh, ik denk wel dat, uh, dat in uh, dat Duitsland uh, meer kwaliteit hebben in de brede. Uh, ze hebben uh, heel veel kwaliteit gekregen uh, door die per, laatste paar jaren, heel jong elf al, uh, hongerig. Uh, hebben natuurlijk nog niets gewonnen. Um, maar uh, maar ik denk dat het uh, dat een, heel, een hele leuke uh, verheug me echt om, uh, om om om Duitsland te zien. Kijk, ze hebben voor een paar jaar geleden, zo'n dus stuk of zeven, uh, acht jaar geleden is, uh, is uh, Mathias Sama uh, aan de roer gekomen in de jeugd. Uh, in Duitsland heeft dus uh, alles veranderd. Vroeger was er altijd uh, eigenlijk 5, uh, 3-2. En er werd uh, gekozen voor jonge, krachtige, fysieke, aanwezig sterke spelers. Maar het is helemaal omgedraaid. Ze uh, heeft dus uh, ook het uh, systeem van onder 15 tot en met uh, onder 21. Ze spelen 4-3-3. Uh, ook vaak met een punt naar voren. Ze kiest voor talentrijke uh, voor spelers die meer eigenlijk voetbal. Uh, staan op voorgrond en dan en dan die mentaliteit en dan die fysiek. En dat zien we dus die laatste jaren met de met Duitse Elftal. het is natuurlijk geweldig om te zien, deze jonge jongens die de, die, die in de Elftal komt uh, en welke kwaliteiten ze hebben. Uh, nou ja, uh, uh, ik wil. Uh, we hebben eerst die, die, zeg maar, die, die, die andere jongens van, van daarvoor, die generatie. Van, uh, uh, die, die zijn natuurlijk daar, die zijn sterk en, en, en, en, en fysiek goed, en mentaal goed en technisch goed. Maar vooral die groepen: die groep met Ossil, met Kutsen, uh, met Royce met, uh, met erbij gekomen, uh, met Muller, uh, met, uh, met Kroos. Dat zijn allemaal hartstikke leuke voetballers om te zien. En die wil, die wil scoren, die wil goals maken, die kan man uitspelen. Dus de enige Nederlands voetbal van vroeger, dat die zijn. Van plaats naar Duitsland en, ja. en doordat er uh, natuurlijk 80 miljoen mensen wonen, dan uh, komt er ook meer, meer talenten uit nu. En ja. ik, vind het, uh, ik vind dat uh, een hele goede plus van het voetbal in het algemeen. Ja, het straalt ook wat meer uh, plezier uit, hè? het voetbal ten opzichte ja. van uh, een, een paar jaar geleden. Dat is ook mede door toedoen van dat systeem wat ze van de jeugd af aan uh, uh, doortrekken en, en de invloed van, uh, van Leun natuurlijk, de bondscoach denk ik toch. Ja, nee, zeker. Hij trekt het door en hij is ook heel veel hij is natuurlijk Het is ook wel, wel enig leuk geweest om te zien want hij was, uh, hij was uh, uh, assistent trainer. Uh, En daarna werd hij dan uh, promoveerd naar, naar, uh, naar, naar het Nationaal Bondcoach daar. En dat wil zeggen dat dus hij heeft heel veel te doen met de jeugd gehad. Hij heeft alle jonge talenten gezien en is daar ook mee begonnen en, uh, en, en uh, hebben ook gelijk daarin geloofd. Uh, en ik denk dat uh, dat een grote voordeel is geweest. Dat iemand daar lang uh, gewerkt heeft. En ook een beetje niet in de luurten, maar toch wel. niet de grote verantwoordelijkheid gehad hebben. Dus heel veel ook uh, naar onder gekeken hebben. En dan heeft hij dat dus ook uh, gewoon doorgevoerd. Dus die, en, en, en ik vind dat uh, inderdaad uh, ik vind dat heel leuk om te zien. Ik vond hij al uh, geweldig spelen in, uh, in, in, in, in Zuid-Afrika. Waar ik zelf ook die, die wedstrijd live tegen Engeland gezien heb. En, en ik moet zeggen, ja. Uh, zij ging, ging de best in om te winnen. En vroeger hebben we natuurlijk uh, altijd enig gezien dat Duitsland... die, die woont sowieso, al, bijna altijd... maar ze ging natuurlijk veel meer in van, om, om, om, om, uh, om uh, geen goals tegen te krijgen... en op counter te spelen en hun fysieke kracht en mentale kracht... dat was natuurlijk nummer één uh, in Duitsland. Nu hebben ze dan, uh, dat dan uh, gecombineerd met, uh, met uitstekende technisch vermogen en, in, en creativiteit... Uh, ja, dat is, dat is voor mij uh, natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Frank waar staat dat over ja. de ontwikkeling van het uh, ja. voetbal ja. in Duitsland. Ja. Um, ja. We gaan even naar uh, Dortmund tegen München. De bekerfinale 1-0 voor uh, Dortmund. Maar er zijn ontdekkingen. <kijkt> Ronald van der Geer, wat is er nou Het zou uh, na 24 minuten zomaar 1-1 kunnen worden vanaf uh, 11 meter. Oh, kom, en, wie uh, gaat hem nemen? Ja, dat is de grote vraag. Gaat Arjen Robben hem nemen of doet hij dat niet? Robben miste natuurlijk in het competitietreffen met Dortmund maand of anderhalf geleden. Uh, een, een penalty tegen Roman Weideveller. Nou, die Weideveller staat nu weer op uh, 11 meter van de speler van uh, Bayern. Overigens was hij zelf ook de, degene die de penalty veroorzaakte, deze Weideveller. Door op een pas van Swijnstrijker werd Gomez weggestuurd. En Gomez werd echt bij de benen gegrepen. Het is Arjen Robben die het uh, gaat doen. Overigens kreeg Weideveller geen rood, maar geel. En staat hij nu de goal van Robben niet in de weg. Want de bal zit er inderdaad in. Robben kiest voor de rechterkant. Weideveller voor links. En zo heeft Robben zijn revanche. Op de doelman van Borussia Dortmund. Maar wat nog veel belangrijker is. De bekerfinale in Duitsland heeft na 25 minuten een nieuwe tussenstand. Van 1-1 is het in Berlijn. Waar het stadion op dit moment uit zijn dak gaat. De snelle goal, de snelste ooit in een bekerfinale door Kakawa. Hij schiet de balak 2003 uit de boeken. Maar nu dus Arjen Robben vanaf 11 meter. Zegeviert hij over Roman Weideveller en trekt hij de stand in balans. Het was een paas vanaf het middenveld. Gomez liep achter de twee laatste verdedigers van Dortmund langs. Geen buitenspel. Ja, toen ging die bal eigenlijk langs Weideveller. Die nog wel zijn handen uitstak. Gomez was zo slim om in elk geval die handen van de doelman op te zoeken... Maar het was niet het ontnemen van een echte doelkans. Dus werd het geel van de scheidsrechter Kagelman. En geen rode kaart voor de doelman van Borussia Dortmund. Die, dus door een blessure er al bijna af moest. En nu bijna door deze overtreding. Maar tot nu toe mag blijven staan. Maar geen staande weg vormde voor Arjen Robert. Het is een uh, leuke wedstrijd. Het is 1-1 na 26 minuten. Denken jullie dat Frans terug terugzwaaide? Toen die naam zwaaide? Hij <laughs> vond wel opvallend dat hij nu alweer naar de supporters van Bayern München gaat. En uh, niet naar de familie. Dus wat dat er gaat, heeft uh, Beckham wel goed werk gedaan. Dat was, uh, heeft hij heeft het misschien uh, ook wel scherp gekregen. Misschien uh, heeft hij het wel nodig. Af uh, en toe een draai om je oren. Dat is misschien voor sommige spelers wel heel goed. Ja. Want het werd hem verweten hè, toen, uh, in de, de race om het kampioenschap... dat hij in de wedstrijd tegen Dortmund toen de penalty dan... Ja, want dat hij hem zelf had uh, gezwalderd. Maar, zeggen. Ja. Ja. maar ja. sindsdien heeft hij ze allemaal gescoord. Dus misschien heeft de keizer Frans toch wel iets goeds gedaan. Ja. Kijk, zo werkt het wel een beetje bij, uh, bij die club. He, er zijn ja. mensen die uh, elkaar op scherp zetten... Ja, maar maar wie zet in, wie, in dit geval wie op scherp? Nou, uh, ook Frans Beckenbauer, heeft Rob echt op scherp gezet. Ja, maar andersom Robbo was hij de... ook wel, natuurlijk. Inmiddels. Ja, maar Rob, of, uh, Frans Bekkenbouwer zal het worst zijn of uh, Rob iets over hem zegt. Maar het is wel ja. frappant dat het zo'n bolwerk is. En dat wordt vaak gezegd, dat wordt allemaal gerund door voetbalmensen. En dat ze dan op zo'n manier toch met elkaar in de media omgaan. Want zij weten als geen ander hoe de media werken. En, en wat er allemaal voor stromingen zijn. En dan doen ze daar toch allemaal aan mee. Ja, maar het je is het ook niet vergeten dat ze. Wacht even. Beckenbouwer werkt niet voor Bayern Munich. Beckenbouwer werkt voor Beeld en voor Sky Television. Die heeft zijn eigen rol. Dit leiding van Bayern Munich is ook helemaal niet blij met dit soort opmerkingen van Beckenbouwer. Die speelt gewoon zijn eigen ja. En die gaan ze, ja, dat vinden ze ook niet Deere prettig. Ja, wel, tuurlijk. ze prachtig. Prachtig vinden ze dat. zo Je microfoon stond dichter. Waar je zegt, Willem Visjes. Ja, dat hoort gewoon ook een beetje bij die, ja. die club. Ze vinden het is een groot spel. Dat doen ze ja. gewoon met volle overgave aan mee. En, en, en dat, dat, dat dat. Ik denk dat de mensen dat ook willen daar in Zuid-Duitsland. Dat zijn ook van die mensen die houden daarvan van dit soort. Uh, en uh, akkefietjes en dit soort commotie. En Laten we eerlijk zijn... En, en, ben ik, maar, het... maar, ik, ik ben me met aan eens. Laat die man alstublieft wat zeggen af en toe over, uh, over Robben. Kijk, het is natuurlijk allemaal... Uh, ik, ik heb hem net geprezen om zijn voetbal. Maar dan, uh, dan heeft hij in Engeland weer toevallig uh, 20 minuten goed gespeeld. En dan moet er meteen... Ik vind het leuk dat hij het zegt, hoor. Maar dan moet er meteen weer een DVD meegenomen worden... om de, de leiding ja. van Bayern München. Ze zijn ook heel snel verongelijkt. Ik bedoel, er is toch best wel reden om wat kritiek op Robben ook te hebben. Ik bedoel, hoe lang is hij niet geblesseerd? Heb ah, de laatste paar weken niet? Ik vind nee, Maar, een maar, maar faal die kritiek te zeggen was, van van was ook daarvoor, uh, Koen. Die was rond die uh, wedstrijd tegen <laughs> Dortmund, die bekerwedstrijd. Maar daarvoor speelde hij echt niet zo denderend, hoor. En het is toch zo? dat die en de de bal... Ze hebben dat toch ook het landskampioenschap verspeeld? Ja, maar en dan moet je toch niet afgeven. Robben verwijten. Nee, dan kan je niet Robben verwijten, maar dan mag Beckham Bout er wel wat over roepen. Nee, maar hij moet hem af en toe toch ook afgeven. Ze hebben ook gezegd dat hij te egoïstisch speelt. Ja, dat, dat is als hij er drie passeert en dan loopt er eentje mee en die kan zo inschuiven. Als je een echte grote van de wereld bent. En dan word je ja. de nummer één als je die bal dan afspeelt en die andere kan erin Maar ja, Er is ook een maar soort maar lobby van Beeld en Beckenbauer tegen ja, Robben. Dat, dat is al maanden aan de gang, want ze willen Duitsers in dat elftal hebben. En, en, en, en, maar en ze en hebben er wel scherp DK mee gekregen. En, en dat is denk ik het allerbelangrijkste voor Bayern München. En dat vindt Frans Beckenbauer, want dat is een kind van Bayern München. Die vindt dat ook het allerbelangrijkste voor die club. En Maarten Fontijn die zat hier ik meen, twee of drie weken geleden... En die, uh, uh, die sprak Heuners uh, daarover. En die was wel blij met de kritiek van uh, Beckenbouw. Want dan hoeft hij het namelijk niet te doen. Nee, ja. ja, dat is zo, werk, dus, het is zo dat werkt het. Zo werkt het. En hij doet het ook niet. En hij is het ook niet. Zet en zet het zet ook niet. Dat is een slappe man. Het Old Boys Network naar bij elkaar, joh. Volgens mij zitten die elke week bij elkaar. Dus dat wordt allemaal voorgekookt. En de holtcentra overtuigd. Zoals jonge we hadden het uh, over het EK. Ook nog even aan helpen herinneren. Frank Anees hebben we een tijdje geleden inmiddels over Duitsland gehoord. Die met name zei dat het spelplezier weer terug is... omdat ze het eigenlijk gewoon heel goed doen vanuit de jeugd nu. Misschien dat ze dat vroeger wat minder deden. Het uh, rouwdouwerig is er een beetje af. Het spelplezier is, is weer terug. Kunnen jullie daarin vinden, Wilke Vissers? Ja. Nou ja, ze hebben in twee, is 2000 heeft er een grote rol in gespeeld. Het EK hier in Nederland en België. Daar hebben ze het verschrikkelijk slecht gedaan. In de pool uitgeschakeld en ik geloof één doelpunt gemaakt of zo. Uh, dat, sindsdien is er een soort hervorming op gang gekomen... om er veel meer aandacht te besteden aan de jeugd. En Sammer heeft dat inderdaad uh, op zich genomen... En uh, ja, zij, zij, zij hebben. Uh, waar, waarbij ze ook profiteren van. van dat zij steeds meer. Uh, van de multiculturele samenleving. Leving. Ik bedoel, dat hebben zij iets later ontdekt dan wij. hier in Nederland. Hè, wij hadden natuurlijk al in de jaren. Uh, ja, 70, 80 begon het al. Zij hebben nu natuurlijk met Kedira, met Eusiel. met eerder al, met die rechtsbuiten. Die, uh, die niet zo heel goed was, maar die wel een tijdje in Duits elftal gespeeld heeft. die donkere jongen. Asamoa. Van Azamoa. Ze hebben er nog wel meer gehad. En uh, ja, ze hebben een heel technisch elftal, een goed elftal, een leuk elftal. Alleen dat typisch Duits dat ze altijd in de laatste minuut winnen, dat is er niet meer. Dus dat maar is wel grappig. Bedo bedo bedoel je te zeggen dat mensen van buiten uh, Duitsland van origine beter voetballen dan Duitsers zelf? Nou ja, ja ik bedoel, Eusil is toch de, de man waar het een beetje om draait. Is, die is van Turkse afkomst, die is wel in, in Duitsland geboren. Ja, goed, en, getogen. en getogen. Dus hij neemt ook het Duitse mee. Maar ja. Dus ja. Hebben de, de, de, dat hebben wij natuurlijk met Gullit gehad en met dan noem ze allemaal maar op. Die hebben dus de, toch een soort van... Uh, uh, uh, ja, het zijn, het zijn mensen van twee culturen. Dat is misschien wel heel goed voor het voetbal. Ja, is het is een, een het... beetje een mix. Want achterin heb je nog wel mensen als Badstuwe, uh, Mertensakker, uh, Laam. Dat soort ja. uh, onverzettelijkheid. Maar, va Jordi, valt het jou ook op dat uh, het spelplezier in het Duitse team... Hè, dat het er wat meer uitstraalt dan vroeger? Nou, of... dat zeker. Maar dat, het leuke is dat zodra de voetbal in een ploeg zit... hebben spelers dat al gauw. En dat is uiteindelijk toch de basis waarvoor iedereen uh, is begonnen. En, en uh, ze zeggen wel eens, de jeugd is altijd je mooiste tijd. Ja, als de prof worden, dan spelen er hele andere belangen. Maar dit soort ploegen, dat zie je ook bij het Nederlands zelfs Als dat gaat voetballen, ja, dan heeft opeens iedereen overal plezier in. Dat is wat dat betreft dat is natuurlijk wel de basis. Dat geldt misschien wel voor elk elftal natuurlijk. Ja, voor elk elftal, maar het zit niet in elke cultuur van een land het is ook opgesloten. En lang was dat niet zo bij Duitsland. En Nederland ik denk dat heel heeft misschien Duitsland... ook wel een hand erin. Met Van Gaal, met Stevens, ja. met Rutte. Nu We met hebben veel expertise daarin Je ziet toch een, een heel land, heel Duitsland zie je nu door een beetje opveren. Dat ze ontzettend hm. trots zijn op dit voetbal. En dat is wel heel apart. Ja, Valentin Dries, de, de, de Frank zegt dat het uh, voetbal zoals wij dat hier in Nederland speelden... heel langzaam is verschoven naar Duitsland. Door Duitsland ja. is overgenomen wellicht. Ben je het daarmee eens? Ja, nou, ik, ik ben het wel met hem meest, maar ik vind niet dat wij het verlaten hebben. Want wij spelen ook nog steeds uh, behoorlijk attractief voetbal en ook aanvallend voetbal. Nee, maar dat zegt hij ook met... niet. Hij heeft misschien de goede dingen eruit gepakt. En ja, dit ja kost, nou, dat, uh, dat zeker. Ik denk, ik denk dat uh, Leu daar wel heel belangrijk in is geweest. Want Klinsman, die zat wel op een andere weg. Die had allemaal van die krachtpatsers in 2006 tijdens het WK. Dus het, was, het is heel goed geweest dat die zijn uitgeschakeld. Want anders had dat misschien een nieuwe richting geweest voor het Duitse voetbal. En daar hebben ze ook gezien dat je uiteindelijk win je daar geen finale mee... of kom je er niet mee in de finale. Maar toen was Leu ook was, al assistent, toch? Er was Leu assistent, maar daar heb je natuurlijk niks te vertellen als assistent. Nee, maar dan moet je dat gewoon is, doen wat de baas nee, zegt. Dat, ja, maar dan weet hij natuurlijk wel, hij wist wel uh, wat hoe wist weer wat je zit en, en hoe het werkt. Ja, maar hij wist wel wat eronder zat. En dat ja. geeft weer Ballack met aan. is ook lang een juk geweest voor dat team. He. Ja. He, steeds maar opgesteld waardoor anderen zich niet konden ontwikkelen... Ja. En sinds hij weg is. Dat is een beetje het symbool van de oude Duits zelf. Dan? Ja, ja. die teamkampers dus, ja. allemaal. Maar het is wel heel belangrijk geweest voor onze perceptie van voetbal. Duits want iedereen, ook in Nederland, vond dat een geweldig mooi WK. Uh, goed georganiseerd, uh, gezellig. Maar dat uh, uh, uh, had niks met het voetbal te maken, nee, want maar, dat, dat was afgrijzelijk. Nee, maar dat is, het voetbal was heel slecht, ja, dat WK. Ja. Maar er is wel heel veel, veel meer sympathie gekomen voor Duitsers. Ja, ja, ja. Het is ja. voor Ik eerst heb als Schweinsteiger een in penalty innemen, nemen. De beslissende penalty uh, tegen Real Madrid. Maar nou, Schweinsteiger is toch de verpersoonlijking van een Duitser... Vinden, hè? De Duitsers die op het strand komt liggen, dat is Schweinsteiger in Noordwijk. En, en, en die, er is nog nooit een Duitser toegejuicht in Nederland. Want iedereen hoopte, tenminste heel veel mensen hoopten toch dat Bayern München... Dat is ook raar. Dat kwam toen natuurlijk een beetje door Van Gaal... Maar zijn op, zi op zich hopen heel veel mensen dat Bayern München de Champions League wint. Wat op zich redelijk opvallend is. Dat, was, dat had echt twintig jaar geleden niet gekomen. Ja, maar nee, maar dat komt het komt er ook, door het, slagend, he. Ik komt denk ook dat door het voetbal. ook door het voetbal? Ja, ja, dat, eh, dat is ook met Dik Advocaat waar we het over hebben gehad. Die wint uh, de UEFA Cup met Zenit. Met leuk voetbal. Vanaf dat moment is er uh, over Dik Advocaat. Uh, iedereen vond het helemaal niets. Uh, ook met die EK-wissel. Maar vanaf dat moment is, uh, is zaken, zijn de zaken omgedraaid. En ja. Kreeg, kreeg hij veel meer uh, ja, waardering voor de oh. manier van voetballen waarvoor hij stond, met zenit. En dat, dat gaat toch altijd hand in hand. Maar ik ben wel met Willem eens. Wij waren op de TK uh, WK allemaal. Ja, bij de Brandenboer Tor in Berlijn stonden gewoon 1 miljoen Duitsers. Ze durfden voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer met hun vlaggen te zwaaien. Uh, ze waren trots op hun elftal. Uh, dat jij het sinds... nooit zo leuk vinden. Nee, maar er is toen wel een omslag gekomen. En sindsdien de stadions in de Bundesliga zitten vol. Het voetbal is leuker geworden. Ik denk dat het WK heel veel goeds voor Duitsland heeft gebracht. De Bundesliga. is natuurlijk de meest. Eigenlijk, de, eigenlijk is de Bundesliga de meest succesvolle competitie van de wereld. Ja, en daar zit natuurlijk nou, ook gewoon nog heel naar, veel groei in. Maar, de, maar ook daar de, zie je wedstrijden die pijn in je ogen doen. No? Nee, maar als je gewoon kijkt naar, naar, naar het succes. Ik bedoel, je kunt Spanje is natuurlijk geweldig om te zien. En technisch voetbal en, en, en, en Engeland is ook nog wel aardig. Maar, daar, hebben ze natuurlijk, daar hangt het van de schulden aan elkaar. En in ja, Duitsland ja. is een redelijk gezonde, financieel gezonde competitie. Is eigenlijk Nederland in het groot die competitie. Ja. zoals het er een beetje. Bayern nou, München-Chelsea is natuurlijk ook, ook een finale tussen het, uh, het geleende geld van Chelsea en eigenlijk een hele gezonde club die ja. Bayern München is. Ja. En volgens mij is er ten opzichte van 2010 uh, relatief weinig veranderd aan dat team. Is het dan is het dan de afgelopen twee jaar puur fijn tunen geweest? Juri van der Buske, om, om, om dit elftal dan nog beter te maken? Of? Ja, ik denk het wel. Het is, het is ook op een gegeven moment uh, vraag je af wanneer je piek komt. Dat kun je nu bij Nederland zelf elftal, ben ik er ook heel benieuwd naar. Hè? Ja, maar denken je, jullie dat Duitsland nu die, die piek gaat krijgen? Ja, dat, dat, dat is afwachten. Je zou het wel zeggen dat dit het moment is voor die ploeg. Omdat Eusel nu ook een paar jaar bij Real Madrid speelt. En toen waren ze natuurlijk allemaal rising stars. Kadire, Eusel en, en nu zijn er <tus> grote internationale jongens. Hmm. Die bij grote clubs spelen en, en prijzen gaan winnen. Maar daarmee uh, uh, verdubbelt ook hun een aantal wedstrijden. En de druk neemt toe. Dus zij zitten wel op een punt dat je qua voetbal kan zeggen... ja, ze zijn eraan toe. Maar zijn ze ook in staat om alles eromheen uh, te weerstaan? Dat is natuurlijk wel uh, interessant. We weten allemaal ja. nog, Kon even die, die wedstrijd die we tegen Duitsland hebben gespeeld... Uh, werden volledig van de mat getikt. Ja, zit die nog, denk je, in je achterhoofd... en ben je eigenlijk een beetje bang voor die wedstrijd? Of nou ja, het ik, mee? juist niet. Ik vond het een beetje geflatteerd ook. Zeker omdat ik was Ja, drie dat had 5-6-0 moeten zijn. Nee, <lacht> nee, ik was drie dagen daarvoor bij Oekraïne-Duitsland. Toen werd Duitsland weggespeeld eigenlijk door Oekraïne in de eerste helft. Vooral een zwakke een vleugelverdediging had Duitsland. En Duitsland zette eigenlijk alles op die wedstrijd tegen Nederland. Terwijl Nederland daarvoor tegen Zwitserland speelde. Uh, ja, en dat, eigenlijk, dat ging lekker. Nou, dat ging ook niet goed, maar daarna uh, haakten een paar spelers af... en ze speelden niet op volle sterkte tegen Duitsland. Een paar belangrijke spelers waren er niet bij. Duitsland won inderdaad gemakkelijk met 3-0... maar dat is niet het beeld wat uh, de kwaliteit tussen Nederland en Duitsland goed weergeeft, vind ik. Ja, maar een toch zitten bij heel van veel, van veel mensen... Ja, maar Robben was, was er niet bij, Robben was er niet Persien bij... was er niet bij, van Persie was er niet bij... Sneijder weet ik nog dat hij de avond van tevoren... Ja. eigenlijk gebaseerd raakte. Die had volgens mij eigenlijk niet moeten spelen toen die wedstrijd. En we hebben de grote zes of de grote vijf... of hoe je ze ook wil noemen. Maar als die niet meedoen... <coughs> kunnen wij net zo goed thuis blijven. Dan, ben je, dan heb je niks te zoeken op. En dan, dan, dan doe je gewoon als, als programmavulling mee. Van Persie robben. Zijn, het is een verhaal dat al duizend keer verteld. dus het ik niet zo, niet zo over uitweiden. Maar als die allemaal niet meedoen, dan zijn we gewoon heel matig elftal. Ja, Valentijn Driessen, die probeert een, een wat is het, een Oekraïense kuchje te onderdrukken, maar gaat wel ja. dat lukken, dus je bent verontschuldigd. Ja. Komt door de echo's daar in de 37 <lacht> graden. <lacht> hoe, hoe kijk jij tegen die, uh, tegen, tegen die wedstrijd van, uh, van Nederland tegen Duitsland aan? Nou, ik heb, zit wel een beetje op de lijn van Koen Geven, en ik denk ook niet dat je twee keer achter elkaar van Duitsland verliest, en zeker niet als je in uh, volle, oorlogs, op, volle oorlogsterkte bent. Ik ben ook niet zo bang voor die wedstrijd. Het is, uh, de andere EK's en WK's zaten we ook in de pool des doods. Uh, we hebben tegen de wereldkampioen en de vice-wereldkampioen gespeeld. En dat is ook allemaal goed afgegaan. Ik denk dat deze jongens echt wel weten waar het om gaat. En ja, het is wat Juri al eerder verkondigde. Hoe gaan deze jongens die hele lange zware competitie verteren? Uh, deze Duitse jongens. Dus uh, nee. En Ik was er ook niet tegen Bayern München. Kijk, Eusel is natuurlijk geprezen en dat is ook allemaal terecht. Eusel fantastische... was er niet tegen Bayern München. Moet je even uitleggen nu? Met, met Real, Real Madrid. Madrid. Oh, met Real Madrid. Ja, ja, sorry, ja. Hij liep wel rond. Maar... Hij liep wel rond. Hm. Maar... ik heb heel veel wedstrijden van Eusel gezien... dat hij bij Real Madrid... want ik kijk bijna altijd naar Barcelona en Real Madrid... Als ik, als ik de tijd heb. En hij is ook vaak gewisseld gewoon. Hij speelt niet altijd zo goed. Het is natuurlijk een geweldige voetballer... maar hij is lang niet altijd goed... En dat kan ook tegen het Nederlands afstand gebeuren... dat hij een dag niet goed is. Dus de oranjefans die zich zorgen maken over die wedstrijd vanwege die 3-0 nederlaag... die hoeven zich eigenlijk geen zorgen nee, te maken? Geen zorgen, dit is gewoon een pool. Daar kan je, gewoon, je, je kunt bijna spreken met negen punten eerste worden... maar je kan ook met één met, uh, met punt eruit gaan. Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Nee, de zekerheid is dat ze niet van Portugal winnen. Want daar vinden ze nooit, dat van is er ja. nooit van. Nee, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het ligt allemaal dicht bij elkaar. Maar ik vind het verschil was toen te groot. Ik bedoel, Omdat Nederland vier, vijf spelers miste, uitspeelde. Hm. We stonden na afloop met Van Marbeek nog even te praten in de, in de catacompe. En die zei, wat veel journalisten ook hadden... Kijk, in februari kijk je al in je agenda en denk je... Al, oh, zin. Straks 15 november spelen we tegen Duitsland. Leuke wedstrijd. Gaan we. En dan vallen een na andere speler, valt weg. En dan denk je eigenlijk al op een gegeven moment van... Uh, die wedstrijd maar afgelast, want het gaat nergens meer om. Maar ja, commerciële belangen, gedoe. Dit en die en Duitsers dat. Er in Duits geen vol voor. Ja. Ja. En dan, dan is nou, het dat eigenlijk heel leuk. En had dat ik ja. ook dat gevoel. Het is eigenlijk niet meer leuk om die wedstrijd op te spelen. ze hebben wel een psychologische tik uitgedeeld. En dat heeft ja. Nederland weer enigszins hersteld, vind ik, op Wembley. Door daar met 3-2 te winnen. Maar je voelde wel het oranje, wilde wel laten zien dat ze niet die reeks van overwinningen in één keer kwijt waren. Er ging wel opeens een ander sfeer rond Nederland zelfs... ontstaan na die nederlaag ja. tegen Duitsland. En het waren doelpunten. Tik, tik, tik, tik. Ja, wat Ajax tegen Real Madrid had, we waren erbij in de Champions League. Eerste wedstrijd van dat Ajax, en goed speelt uit in Madrid. Eerst 20 minuten. En Ajax, eigenlijk denk je, oh, Ajax is beter dan Real Madrid. Maar dan is het die ene goal-penalty. Ja, uh, dat is is die, die ene goal, dat is het die ene goal uh, van Ronaldo, geloof ik. Die eerste goal van Dinges. die gaat in 7 seconden. Gaan ze in 7-8 aanrakingen, ja. zijn ze naar voren. Ja. Dat is het huidige voetbal, een beetje. Nou, dat beheersde die Duitsers was natuurlijk geweldig. Want ja. zo maakten ze, geloof ik, twee of, of zelfs alle drie doelpunten tegen ja, de ja, Braafheid stond oh, nee, nee, erin. Even, Koen, Koen, uh, Willem, waar is de penalty dan? Bij uh, deze wedstrijd, oh. op de televisie. Wil jij dan ah, van de geer even van even geer. geer. Ik kon net onze lokale verslaggever dat we even mm -hmm. naar jou toe moeten. Ja, want er is een penalty voor Borussia Dortmund. Nogal ja, een beetje een tiendallie-achtige manier van verdedigen... van de centrale verdediger van Bayern München bij een 1-1 stand. Als we richting de 40 minuten gaan. Het is Boateng die een overtreding op Krooskreuz maakt... in het strafselgebied van Bayern München. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, want hij kan geen kant op. Maar hij wordt van achter aangevallen door de verdediger van Bayern. En dan kan de scheidsrechter Karelman, omdat die bal gemist wordt... helemaal niets anders doen dan de bal op 11 meter van Manuel leggen En de tweede penalty die dus in deze wedstrijd zou kunnen betekenen dat uh, Bayern München op achterstand komt en Borussia Dortmund dus voor de tweede keer in uh, deze wedstrijd op voorsprong Neuer op de lijn, daar komt de poging, Neuer zit eraan, maar de goal is er wel, het is Mats Hummels een van de internationals van Borussia Dortmund, die vanaf 11 uh, meter het is ter nood, maar hij zit er wel in Manuel Neuer weet te kloppen ja, het is een penalty killer sinds Madrid deze Neuer, keeper van het Duitse elftal hier kon hij er slechts bij zitten, hij kon hem toucheren, maar de inzet van Mats Hummels is. Uh, secuur genoeg. om Dortmund voor de tweede keer. op uh, voorsprong te zetten in deze wedstrijd. Dortmund dat overigens wel. Weidenfeller inmiddels gewisseld heeft. en vervangen heeft door de Australier. Mitchell Langerak, zoals dat dan wordt uitgesproken. Hij kreeg een bemoedigend uh, klopje. van trainer Klopp en ook van uh, keeperstrainer. Teddy de Beer, de oud-doerman van de Borussia Dortmund. De jonge Australië heeft er al voor gezorgd. dat Gomez. en ook van de weg naar het Dortmund goal versperd werd. Weer een actie van Robben. Paas opkomen. En weer liep Gomes de ruimte in. Nou ja, daarna dus dit moment met het domme verdedigen op uh, Krooskruids van uh, de verdediger van Bayern München van Jerome Boating. En zo is uh, de penalty verklaard en is het uiteindelijk Hummels die Dortmund op een 2-1 voorsprong zet tegen Bayern. Goed, zo gaan we doorpraten over het EK. Straks bellen we ook even met Mitchell van der Graag in Portugal... om te horen hoe Portugal naar dit EK toeleeft. En ik ga de heren hier zo voorleggen... wat nou eigenlijk het ideale scenario is op die eerste dag, op 9 juni. Zes uur Nederland-Denemarken en dan gaan we onderuit zitten... met de borrelnootjes kijken naar Duitsland-Portugal. Wat is dan het ideale scenario? Zometeen de antwoorden. En all right now, de bekerfinale. Dortmund wunscher, Ronald. Vijf minuten extra tijd en Dortmund op 3-1. Het is Lewandowski, een van de drie Poolse internationals... in het helftal van Borussia Dortmund op aangegeven van die panne kakawa. Het is uh, razendsnel uitgevoerd en Lewandowski in één beweging eigenlijk voor Noyer gezet. Die nog wel een arm en een been uitsteekt. Maar eigenlijk niets meer kan doen aan de inzet van de, de Poolse spits van Borussia Dortmund. Het is toch af en toe wat gebrekkig verdedigen bij Bayern München. Want Kakawa loopt eigenlijk makkelijk weg bij Boateng. En vervolgens loopt Boateng weer. Of loopt Lewandowski weer heel makkelijk weg bij twee andere verdedigers van Bayern München. Zo, zo gaat men eigenlijk als een heet mes door de boter. Wat betreft de verdediging van Bayern München. En is de bal zelfs nog door de benen van Manuel Neuer. En is de voorsprong voor Borussia Dortmund in de extra tijd gemaakt van de eerste helft. 3-1. Want we gaan 5 minuten door vanwege het oponthoud rond Weidenveller. Maar hier dreigt dus een afslachting voor Bayern München. 3-1 en het is nog niet eens rust. Ja, Ronald, gezien het spelbeeld, heb je dan de indruk dat het gedaan is of denk je dat München nog terug kan komen? Nee, maar Bayern München heeft ontzettend veel balbezit eigenlijk. Uh, veel meer dan Borussia Dortmund. Dat, dat kan reageren, maar goed, daar is de stand dan ook wel voor. Eigenlijk wint Bayern München ook elk duel. Ja, er zijn af en toe van die momenten van verslapping en daar weet de Dortmund wel razendsnel en goed van te profiteren. Dus dat verklaart een beetje deze 3-1 voorsprong. Ja, oké. Okay. Goed, Dortmund en München. Dus uh, 3-1. We hebben het net uh, gehad over Duitsland. We hebben het over Denemarken gehad. Zometeen na negenen, uh, Michel van der Gaag in Portugal. Uh, die woont daar en heeft daar gewerkt. En gaat daar ook binnenkort uh, weer werken over de Portugezen. Even over dat scenario. Nederland-Denemarken. Wat is nou, ongeacht de uitslag van Nederland en uh, Nederland-Denemarken, wat is dan voor ons een scenario uh, met betrekking tot Duitsland-Portugal? Gelijkspel altijd. Dan verliezen ze alle twee, twee punten. Dus in feite is dat altijd het beste. Jury ja. van de Buske? Ja. Ja? Koen ook? Nou ja, dan mogen ze de volgende wedstrijd niet verliezen. En dan, uh, Wie zijn ze? Nou ja, Duitsland en Portugal. Dus dan moeten ze risico's gaan nemen. Ik denk ook gelijkspel inderdaad. Zeker omdat je met drie punten systeem speelt. Is het gunstigste voor Nederland, ja. Wil je een vissers? Ja, dan ga ik wat anders zeggen. Anders is het <laughs> natuurlijk niet leuk. Maar uh, ja, je kan ook zeggen van... Uh, laat die Duitsers maar uh, verliezen van Portugal... en daarna in Nederland tegen Duitsland. En dan uh, liggen die Duitsers eruit. Als ze dan winnen. Dan kunnen wij Duitsland eruit tikken, ja, wil je? Want dat dan is moeten, zij, leuk. moeten zij komen. Komt er meer ruimte? Ja. Maar dan is de pool maar, niks per aan. En laat dan ga je wel uit van dat Nederland wint van Denemarken. En net roep je dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden. Dat gaat ook een moeilijk verhaal worden. Oi, oi, Vissers. Nee, maar we kunnen ja, wel winnen. Touché. Nou, nou, we kunnen toch wel <laughs> winnen van ideeën. Het ja. wordt alleen moeilijk. Alles wordt ja, moeilijk. Ja. Makkelijke wedstrijden bestaan niet meer. En de pool wel nog, maar. Of in de in de kwalificatie. Maar is het dan, het in, dan is het dus in theorie zo, als ik het goed begrijp, dat we dan na twee wedstrijden al geplaatst Dat was vorige keer ook zo, hè? We, ja, we in, in, uh, in Duitsland. Uh, in Duitsland. We uit. Ja. En, uh, dan gaan ze volgens de derde wedstrijd met het B-hoofd al spelen en dan uh, mis je weer een bepaalde. Ja, Roemenië was dat was in Bern ja. ook al zo. En in Duitsland was het tegen A. Ja, dat je moet je dus dan. niet doen. Ja. Nee, maar Bert doet dat niet. Bert die zit zo niet in elkaar. Die blijft vertrouwen houden in, uh, in die elf en die gaat niet sparen. Dat, zal die, ja. uh, ik, dat heeft Van Basten wel gedaan. Dat is hem slecht bevallen. En Bertie heeft ook direct nadat toen uh, toernooi was afgelopen, heeft hij ook een interview gegeven. En dat vond hij ook geen sterke zet van uh, Van Basse. Hij is natuurlijk wel achteraf, zeggen, achteraf hè, met die koe. Maar, uh, maar ik, ik geloof ook niet, zo zit hij niet in elkaar. Doet hij nooit? Hij nee. spaart nooit. Ook niet bij een vriendschappelijke nee. wedstrijd. Ook bij een nee. zwakke tegenstander. Ja, maar Van Basse liet het ook aankomen toen op die wedstrijd tegen Portugal. En dat vond ik niet handig. Dat vond ik van tevoren al niet handig. Dus ik kan het makkelijk nu zeggen. Kijk, er was toen tegen Argentinië die wedstrijd op het WK. En toen gingen ze niks meer doen en allebei een tweede helft opstellen. Toen werd het 0-0. Maar ik dacht, probeer die wedstrijd nou te winnen. Want dan speel je de tweede ronde tegen Mexico. En nu speelden ze de tweede ronde tegen Portugal. En ik denk nog steeds dat Mexico echt veel makkelijker is van Nederland dan Portugal. Waar, je, waar, waar, waar Nederland nooit van wint. Dus uh, uh, dat vond ik niet handig. Maar Van Basten zei van tevoren, ah, dat interesseert me helemaal niet. De Twee jaar de later deed de hij het nog een keer nog in keer. Zwitserland- en Oostenrijk tegen Roemenië. Ja, dat interesseert me helemaal niet tegen te, te wie in de tweede ronde komt. Maar ik vind dat, dat bij een toernooi inter, moet je dat wel interesseren. Je, alles moet je interesseren. Ja. Echt alles waar je invloed hebt, moet je interesseren. Het is dus ook dat je eerst in de pool... dat het misschien handig is dan tweede in de pool. Of andersom, hm. moet je wel mee bezig zijn. En dit, in dit geval konden ze het zelf door van Argentinië met 1-0 te winnen, door wel de goede opstelling op want Argentinië zetten ook allemaal uh, reservespelers op. Maar jij vindt dus ook dat je een wedstrijd moet verliezen... op het moment dat je dan in de tweede ronde tegen Mexico zou komen? Nou, niet dan moet verliezen, maar ik vond wel, zoals deze week... wat schande gesproken van de Heerenveen Feyenoord. Ja, dat vind ik nou in de sport, is dat onvermijdelijk. Dat gebeurt ja. op elk niveau. En als jij op een gegeven moment iets kunt halen... dan dit en gaat tweeën... wel iets verder om een wedstrijd bewust te verliezen nou, om dan Mexico verliezen. in de tweede ronde te krijgen. Nee, nee, ze hadden nee, niet ze bewust hadden moeten verliezen, bewust verliezen. vind ik... Vind ik nee, ja. nee maar, dat, maar dat kan ook zo zijn dat je Mexico krijgt op het moment dat je bewust verliest. Je moet ermee bezig zijn, zeg jij. Nee, nou, nee je moet bezig zijn nou, met ik, de tweede ronde. Ik had niet bewust verliezen, maar had, dus, had deze wedstrijd gewoon gewonnen, nou, daar hoeven je niet zo lang over uit te wijden. Maar ik denk dat dat ik gewoon niet handig is. Ik denk dat je als coach gewoon altijd moet willen winnen. En dat heeft Van Marwijk er wel in gebracht, sinds hij er aan de macht is gekomen. Uh, Hij wil wedstrijden. Hij wil echt alles winnen. Alles staat in het teken van de eindronde. Hij zal inderdaad, wat Valentijn Dries zegt... zal niet zo snel verslappen of iets laten lopen. Hij wil gewoon steeds hetzelfde systeem spelen. Dat is heel duidelijk. Het is misschien saai, maar dat is ook wel de kracht van Van Marwijk, denk ik. Nou ja, ik vind het niet altijd saai. Ik bedoel, ik vind ze de kwalificatie buitengewoon goede wedstrijden hebben gespeeld. Alleen op het eindtoernooi, op het WK, viel het qua spel... puur qua kijkgenot, viel het zwaar tegen. En, en dat is toch... Waar de hele wereld naar kijkt. Ik bedoel, je wordt door de wereld word je niet beoordeeld op een kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Maar je wordt door de wereld word je beoordeeld op WK-wedstrijden tegen Brazilië, Argentinië weet ik veel wat er je allemaal speelt. En ik vond het, het was gewoon heel, het, vrij saai voetbal. En de ene vond het nog saaier dan de ander. Maar met name voor degene die die wat romantisch in elkaar steken... die, die voetbal van vroeger nog gezien hebben. Die, die, die, uh, ja, nee, goed, want ik heb ook heel veel mensen gehoord... die zeggen, ja, wat maakt het mij allemaal uit? Hè? Jongere generaties die, die, die geen voetbal van vroeger kennen... die denken, ja, wat kan mij nog schelen? Ze winnen die wedstrijd toch? En dat is het toch genoeg? Maar ik had ook het idee dat mensen in Nederland... Er anders tegenaan kijken dan wij die in Zuid-Afrika waren. We zaten dichter op dat team. Je sprak die internationals bijna dagelijks. Je voelde iets ontstaan dat zij ook echt wilden winnen. En ze wilden ook wel goed spelen. Dat ging niet altijd zo. En hier in Nederland ontstond iets kritisch ja. van... ze doen expres uh, niet, uh, niet in hun aanvallende spel. Ze dus doen hun maar, best niet eigenlijk. Ja, maar mee. dat was eigenlijk niet zo. Als je er dichtbij stond... kreeg je, vond ik, een ander beeld van ja. wat mensen hier hadden. Ja, maar het blijft nou, dat uh, eeuwenoude Verhaal dat mensen altijd verwachten dat het op zo'n WK dat, dat, dat opeens het opeens een toneel is van schone kunst. Dat is het toch al lang niet meer? Bedoel, wanneer word je nou echt vermaakt? Een heel toernooi lang, dat is er zijn maar een paar wedstrijden, een paar momenten in een wedstrijd die tot de verbeelding spreken. En, en en ja, men verwacht dat altijd maar. Maar ik denk dat we in de hele dag... Ja, je moet wel dat de intentie hebben. Je moet wel de ja, intentie ja, hebben om, om, en om, om zo uit te spelen, sowieso. Ja, nou ja. En, en, maar, maar ik denk dat het bijna niet mogelijk is. Dat in ieder geval de man in de straat bijna altijd maar verwacht dat het mooi moet. Nou, en, de blauwdruk dat vind ik wel. nederland met uh, Van de Vaart en uh, van Bommel ja. naast elkaar. 4-1 ja. speelt in Zweden. Ja. Helemaal ons ja. Dat was misschien wel de, de leukste wedstrijd... van de afgelopen jaren. Ja, ja maar dat was ook geen, uh, geen eindronde. Nee, nee, nee maar, wel belangrijk. maar op het moment, ja, moment dat je Van de Vaart... misschien in de eindronde wel op die positie zet... Hè, naast de Van Bommel of naast de Jong... dan krijg je dat soort wedstrijden misschien ook op de eindronde. Ja. En, we, en we hebben gezien... Nederland werd helemaal uh, mesjokker... van uh, Nederland uh, tegen Italië... en Nederland tegen Frankrijk. Tijdens het EK. Het land ging uit zijn dak. Hè. We hadden er helemaal niets van verwacht. We waren de al Europees kampioen bijna. We waren al Europees kampioen, maar de, het gaf wel... een enorme uitstraling wereldwijd... voor het Nederlands elftal. Dat heeft het Nederlands elftal heel goed gedaan. Dat, uh, dat toen nooit. Dus is ook wat Kruis altijd heeft betoogd over 74. Ja. Ja. Het, eigenlijk de wijze waarop je iets laat zien, dat blijft veel langer hangen. Ja. Dat ja. is eigenlijk waar Nederland een beetje om bekend is komen te staan. Ja. Ja. Daardoor heb je nu echt twee stromingen. Wat wil net schelen. de ene, ene kant zegt: ja, alsjeblieft, laten we eens een keer wat winnen. En dan heb je dat ook eens meegemaakt. En een de andere deel zegt: nou ja, goed, de, de manier waarop is nog maar steeds belangrijker. Maar omdat deze je, nou, de wereld praat dan positief over je. En deze Bonsko's willen gewoon winnen. Die ja. interesseert het op zich niet hoe. Nou, het interesseert ze wel, maar de prioriteit ligt bij winnen. En, en uh, uh, ja, de, de, goed. Er zijn maar een paar landen in de wereld... waar mensen veel meer van verwachten. Ik bedoel, als je gewoon op een WK door perskamers gaat lopen... en je, je, je gaat naar buitenlandse journalisten... Of uit welk raar land ze ook komen, van Nederland verwachten ze altijd iets. Ja. Daar verwachten ze mooie voetbal van. Er is niemand die van Slowakije mooie voetbal verwacht, of van Chili, of van weet ik van wie. Er is gewoon, mensen verwachten mooie voetbal van het Nederlands of van Brazilië, en eventueel ja. van Nigeria, en, en, en, en nog twee landen in de wereld. En dat is het dan. Maar dat en moet er, je ook koesteren. Dat moet je, moet je koesteren, echt. vind ja. ik ook. En dat, dat is ook een beetje de rol van de pers. En ik vind bijvoorbeeld dat Valentijn... Valentijn dat, uh, is zeer kritisch op Van Mouwijk. En uh, uh, uh, uh, ik vind dat hij wel met de Telegraaf... dat goed gedaan hebben bij het WK ook. Die zijn heel kritisch geweest op het spel. En uh, nou, dat vind ik een goede zaak. Ja. Dat, dat, ze, ze wonnen de wedstrijden wel. En het zou voor de Telegraaf heel verleidelijk zijn... om uh, zeg maar, uh, uh, de voorpagina die ze dan hebben... van iedereen die juichend in de, in de café staat om dat ook te reflecteren in, op een sportpagina's. Maar daar waren ze gewoon wel gezond journalistiek kritisch. En dat vond ik een, uh, vond ik een heel goede zaak. Um, de conclusie kan dus nu eigenlijk zijn... dat we met Nederland-Denemarken die eerste wedstrijd... eigenlijk helemaal niet zo slecht uh, geloot hebben... om even zo te zeggen wat wedstrijden betreft. Want als Nederland dus inderdaad relatief eenvoudig van Denemarken wint... hoef je een van de, de volgende twee wedstrijden te winnen... en je bent eigenlijk al door. Ja. Je ja, zit maar door. met het scenario oh, het ja, vragen ja. Vragen dat ze doorgaan. Of zijn er mensen hier aan tafel die denken dat ze niet doorgaan? Ik hoop dat Nederland doorgaat, maar ik zou dat niet. Uh, allemaal ik vind die laatste pool vind ik eigenlijk misschien nog wel meer. De pool dat is doods met, met Zweden, Engeland, Frankrijk. Ja, gaan we het zo meteen. Oh sorry. Ja. Maar, maar het is wel opvallend dat dat er dus vier ploegen van de eerste tien op de wereldranglijst in dezelfde pool zitten. En dan kun je zeggen die wereldranglijst is flauwekul, maar het is natuurlijk niet helemaal flauwekul. Maar er staat gewoon Duitsland staat twee. Uh, Nederland staat vier, Portugal zat vijf. En is <coughs> staat tien op dit moment. En die hebben zelfs negen gestaan een paar maanden geleden. Mm. Dus het is denk ik wel de zwaarste pool in de geschiedenis van het voetbal. Dus het, vier... zou er, het, het zou eigenlijk anders moeten. Uh, ja, vorige keer zaten ja, we, ja, we bij ja, de wereldkampioen en de vieze wereldkampioen. Ja, maar, maar die stonden toen niet zo hoog toen. Maar op papier is het denk ik de zwaarste pool die er ooit uh, geweest heb je ze allemaal gehad, joh. Dus dan heb je wel alles gehad. in de tweede ronde krijg je het makkelijker, hè? Dan speel je tegen Rusland, Tsjechië of Griekenland of zo. Ja, Rusland ook een eindje. Die advocaat Die heeft Goed, we, we gaan even weer een blikje openmaken. Uh, even een garkofje wegspoelen. Valentijn, die uh, nog steeds zat in zijn keel uh, boven voelt komen. Drie minuten voor negen. Het is rust bij uh, Borussia Dortmund tegen Bayern München. 3-1, Kayawa, Robben, Hummels en uh, Lewandowski die uh, daar de goal maakten. Twee penalties zaten erbij. We verwachten nog wat van Bayern München in de tweede helft. Of dat ook zover komt. Dat horen we dus straks na het nieuws van 9 uur. En dan ook, zoals beloofd, Mitchell van der Gaag. Want we hebben Denemarken inmiddels gehad. En we hebben het gehad over Duitsland. Maar Portugal komt ook nog aan de beurt. Dat is bij deze beloofd. Dus wat ons betreft graag tot zo, na 9 uur. En alweer langs de lijn op één.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 Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornel Maas. Vanavond Staatjes, de peetvader van de kindertelevisie. Wie kent niet meneer Aart of J.J. de Bom? Naast zijn baandoorbrekende werk ook aandacht voor de lastige Staatjes Met Theo Maassen en Joost Prinsen. Opium, vanavond kwart voor elf, Nederland 2. Ik ben Bas Haring en ik ben niet voor niets filosoof. Denken over de betekenis van het leven betekent voor mij het stellen van de juiste vragen. Zonder hulp van het hiernamaals.